Praten met Milos, dan gaat het over het horrorfeest wat eraan gaat komen bij dag de 13e. wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start? Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Johannesburg mogen de eerste mensen het FNB-stadium in, waar over enkele uren de herdenking van Nelson Mandela begint. Het schroomt nu langzaam vol. Duizenden mensen hadden een nacht wachten in de regen over om bij de ceremonie aanwezig te zijn. Ook staatshoofden, regeringsleiders en supersterren zullen erbij zijn. Namens Nederland, koning Willem-Alexander en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. De herdenking is bij de NOS vanaf 5 voor 10 rechtstreeks te volgen op Radio 1, Nederland 1 en NOS.nl. De meeste huisartsen zijn niet terughoudender geworden bij stervensbegeleiding door de zaak Taatje Hoorn. Dat blijkt uit een enquête van Medisch Contact en de NCAV.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 President Obama heeft in een boodschap de inwoners van de Centraal-Afrikaanse Republiek opgeroepen te kiezen voor vrede. Verder sprak hij zijn steun uit aan Frankrijk en Afrikaanse landen die proberen de rust in het land te herstellen. Sinds de staatsgreep in maart is het onrustig in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Christenen en de moslims voeren er een bloedige strijd. Archeologen hebben vorige week een stuk Romeinse weg ontdekt onder het Domplein in Utrecht. Er zijn resten gevonden van een weg die dwars door een Romeins kasteel liep. Er wordt een loopbrug gebouwd over de ontdekte restanten. Die zijn daardoor in de toekomst zichtbaar voor het publiek. De noordgrens van het Romeinse Rijk liep door Nederland heen... van Katwijk via Utrecht en Nijmegen naar Duitsland. Het weer: wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Lokaal komt mist voor, in de loop van de dag gaat de zon schijnen... maar op een enkele plek kan het nog lang grijs blijven en het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NLW. Dit is Wijnand Spaan bij de ANWB. Er staat in totaal 200 kilometer file. De meeste file staan rond Amsterdam en in het zuiden. Ik noem de files vanaf 5 kilometer lengte. A1 Amsterdam richting Amersfoort voor de Afrik Bunschoten, 5 kilometer. De andere kant op tussen Naarden en Muiden 10. A7 Hoorn richting Zaandam tussen Purmerend en Knopend Zaandam 7. A8 Zaandam richting Amsterdam voor Knopend Koenplein 5. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Padhoevedorp 7. A27 Almere richting Utrecht... Er staat tussen Hilversum en Utrecht-Noord 6 kilometer. En de A28 Amersfoort richting Utrecht. Door een ongeluk tussen Soesterberg en Knoopend Rijnsweert 8 kilometer. Tot zover de verkeerde.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 song. Oh, one more love Oh, yeah. Het volume in de studio van CFN ging even dus ietsje harder, Albert Jan, bij deze single. We hadden de Golden Earring en de extra lange uitvoering van Radar Love, inderdaad. Het is 11 over 3. Welkom terug bij Saltfoort op Zondag. En in uur twee hebben we natuurlijk onze vaste items. Maar niet alleen dat, Albert-Jan. Nee, nee, nee. Laten we beginnen met het vaste item. Uiteraard rond de klok van half uur de evenementenagenda. Met alle evenementen in en rondom ons dorp Zandvoort. Uh, tussen de muziek door natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En we gaan rond de klok van kwart over drie... gaan we bellen met Miloes Wallig. Want Miloes Wallig organiseert een groot feest bij SV Zandvoort... op 13 december. Zelfs een horroravond. En dat allemaal in het kader van Serious Request... wat er aan zit te komen... En uh, zij gaat ons alles vertellen over hetgeen uh, die avond uh, plaats gaat vinden bij SV Zandvoort. Dus dat allemaal, dat ongeveer rond de klok van kwart over drie. Voor de rest gaan we voor, uh, natuurlijk de tussenstanden en de eindstanden. En met u de Eredivisie nog even doornemen. En we slaan zaterdag even over. En we slaan zaterdag even uh, over. Uh, nee hoor. Goed. Denk... En heel veel lekkere muziek natuurlijk. Hier is Phil Collins, Jimmy Mac. Een lekkere gouden ouwe in uitvoering van uh, Phil Collins. The joke keeps coming around. She's trying to wear my resistance down. Hey, Jimmy, Jimmy, oh, Jimmy Mack, when are coming back? Jimmy, Jimmy, oh, Jimmy man. you better hurry back. Well, she. What she have to say the, the loveliest loneliness I have within Keeps reaching out to be happy Het jaar hoor je de kerst op de radio. ZIE FM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Je eigen lokale radiocenter is er al helemaal klaar voor. Jij ook, Albert-Jan? Ik ben er helemaal klaar. De kerst mevrouw. komt eraan. De Class is coming to town. Dat was de zin van Mariah Carey. Jawel, maar voordat het dan kerst is... hebben we eerst nog een enorm leuk feest... wat er aan gaat komen in Salvoort. We hebben het over vrijdag de dertiende. En daarvoor hebben we aan de telefoon Miloes. Goedemiddag, Miloes. Welkom in de uitzending. Goedemiddag, hi. Hoi, jij bent een van de vijf studenten die een enorm geweldig feest gaan organiseren bij SV Zandvoort. Wij zijn natuurlijk heel benieuwd wat jullie gaan doen. Uh, ja, wij zijn dus met z'n vijven en we gaan voor het goede doel, voor 3FM Series Request, gaan wij een uh, feest organiseren. Op vrijdag de 13e, dus het thema is horror. We hopen dat iedereen hartstikke leuk verkleed komt. En het budget is 0 euro, maar. Het lukt wel aardig tot nu toe om echt een knalfeest neer te zetten. We hebben al een DJ-set kunnen lenen en we hebben verschillende decoratiematerialen gehad. We hebben ook een loterij waar een lot slechts 1 euro kost. En we hebben echt al hele leuke prijzen, onder andere waardebonnen van Beach eetcafé Café Het Zand, Krant Café... Wel in, de, wel, wel in je telefoon blijven praten, want anders val je weg. <lacht> Ja, mijn telefoon heeft een beetje kuren, dus daar kan het aan liggen. Oh, Oké. Okay. Uh, even, wat is, het, wat is het thema, of wat is het goede doel van Serious Request dit jaar? Uh, dit jaar zijn het kinderen met diarree. Okay. Daar, daar sterven er nog jaarlijks 800.000 van, dus dat is natuurlijk veel te veel. Ja. En uh, daar gaan wij uh, zoveel mogelijk geld voor proberen op te halen. Met slechts 1 euro hebben ze al een, voor een hele maand zeep. En voor 20 euro al een heel eenvoudig toilet. Dus het zijn bedragen waarvan wij denken, nou dat is niks, maar dat is voor die mensen natuurlijk hartstikke veel geld. En het zou mooi zijn, hoe meer wij hebben, hoe meer mensen we kunnen helpen. Ja, Milus, dat geld gaan jullie inzamelen door onder meer een loterij. Gaan jullie ook nog andere dingen doen op dat grote feest, op de 13e? Nou, we gaan vooral heel veel plezier hebben en lekker dansen. Inderdaad, de loterij. En er zijn ook twee sminkers aanwezig. Dus mocht iemand niet goed zijn met sminken... dan uh, kan het ook nog voor een klein bedrag daar geregeld worden. En voor de rest moet het gewoon een hele gezellige avond worden. Iedereen moet dus uh, naar dansen, ja. SV toe uh, toekomen vrijdag de 13e. Hoe laat gaan jullie ja. beginnen, Milos? half acht. Om half acht. Ja, tot 12 uur tot middernacht. O, oh, gezellig. Oeh, is het volle ja. maan dan? Is ja, dat, ja oh, ook dat nog. Nou, ja, ook maar dat er nog. moet wel uh, entree voor het feestje betaald worden. Ja. Dat is 6 euro en dat gaat echt uh, ten heel uh, komt het bij Sirius Oekas terecht. En we krijgen ook, uh, hebben we dat met SV Zandvoort kunnen regelen, dat we ook een percentage krijgen van de consumpties. Dus dat is hartstikke leuk. Die doen dus ook ja, een duit in het zakje. Het. Geweldig. Ja, geweldig eh. inderdaad. Uh, kunnen jullie nog meer support van de ondernemers in Zandvoort gebruiken? En waar zouden ze zich dan kunnen melden? Uh, nou, leuke prijzen voor de loterij zijn altijd welkom. En ik weet niet of er nog... Uh, we hebben volgens mij in Zandvoort geen feestwinkel. Want Halloween artikelen om de zaal leuk horror te krijgen... dat, dat ontbreekt nog wel echt. Daar staan we nog wel hard mee bezig. Gelukkig heeft uh, Jan Monnikerdam in Haarlem wel al to toegezegd. Maar uh, mocht iemand een leuke prijs hebben voor de lo loterij... dan kunnen ze zich melden op de, uh, ja, op de Facebookpagina van ons. Van uh, SC Zandvoort voor Serious Request. Helemaal goed, dat is duidelijk. Jullie hebben dus een speciale Facebookpagina ja. uh, daarvoor in het leven geroepen. Uh, ja. voor, uh, voor S.V. Zandvoort slash uh, uh, Serious Request. Nou, geweldig. Ja. Dus vrijdag de dertien, uh, half acht, als ik het goed begrepen heb, gaat het, gaat het los. Uh, entree, het gaat voor 100% naar Serious Request. Ga je het er nog persoonlijk overhandigen in de brievenbus, of maak je, of ga je het, maken jullie het gewoon over? Ja, nee, we gaan het persoonlijk overhandigen. Het is dit jaar Leeuwarden. En een treed is trouwens 6 euro, ben ik nog vergeten te zeggen. Dus dat is een klein bedrag. Okay. Maar hoe meer mensen er natuurlijk komen, hoe, uh, hoe leuker het wordt. Nou, geweldig initiatief deze dames, vijf dames. Geweldig, uh, Milos En uh, bedankt dat je even een toelichting hebt willen geven. En we wensen jullie heel veel geld en gezelligheid toe. Ja, dankjewel. Jullie ook bedankt. Graag gedaan, Milos. En veel plezier, hè? Vrijdag de 13e. Ja, gaat goed komen, dankjewel. Oké, okay, hoi! Doei.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 13, het horrorfeest bij SV Zomvoort wordt het alles uh, juist van uh, Milos Die hadden we daarover uh, in de uitzending. Het feest begint om half acht en duurt tot middernacht. En, en het is uh, volle maan, hè? En het is volle maan. En dan alveren wow. is 6 euro. En het gaat natuurlijk allemaal naar Serious Request. Dit voor kinderen met diarree dadelijk hebben we de evenementagenda, maar eerst nog even deze van Winnie Houston en Enrique Iglesias. Hier is Could I Have this Kiss Forever? De zondagmiddag uh, Albert-Jan, ja. ja, door jou uitgekozen natuurlijk, hè. Ach, heerlijk nummer, hè. Louis Nielsen en Enrique Iglesias, hoor je. En could I have this kiss forever? En daarmee is het uh, één minuut overal vier geworden. Tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? Worden van collega Vos. Ja, terwijl er op dit moment uh, een grote uh, Zandvoortse rommelmarkt... in kerstsfeer wordt gehouden in de gebouwde Krocht. En dat duurt nog tot uh, vier uur, dus mocht u daar nog heen willen... Uh, daar naartoe, want om vier uur is het uh, voorbij. Maar dat was een heel. In ieder geval, de Zandvoortse rolmarkt in Kerstveer. Gebouwde krocht, grote krocht 41 tot vier uur vandaag. Gaan we naar woensdag 11 december. Doe mee met het Groot Dicté. En dan heb ik het over Café Koper aan het kerkplein nummer 6. Het jaarlijkse Groot Dicté der Nederlandse taal wordt live meegeschreven door bekende en minder bekende Zandvoorters. Meer informatie over het Groot Dicté in Café Koper kunt u, kunt u nakijken op www.cafekoper.nl dan gaan we naar woensdag 11 december. Dan is het weer tijd voor filmclub Simon van Kolm. En, en dat is allemaal in het Circus Zandvoort, gasthuisplein 5. De entree is 7,50 euro en begint om half 8. Meer informatie kunt u vinden op www.circuszandvoort.nl. Www.circuszandvoort.nl. Gaan we naar de vrijdag de 13e. Oeh, dan nou krijg je het al hè? Ja, horror, horror. horrorfeest. Horrorfeest bij SV Zandvoort. Zoals uh, Milos ons al heeft uitgelegd. Al, al het geld, de entree 6 euro. En het begint om half acht. Uh, bij SV Zandvoort bent u dan van harte welkom. De gehele opbrengst gaat naar uh, uh, het Serious Request goede doel voor dit jaar. Dan hebben we ook nog op vrijdag 13 december van Kessel Live. onder de titel De Reunie. En daarvoor moet u naar Café Neuf in de Haltestraat. Een 25, de entree is gratis. En dat begint allemaal om 9 uur en duurt tot 1 uur s'nachts. Zansvoors beste rockband van Kessel Live. De Reunie treedt met hun eerste formatie op. Nu al een legendarisch optreden dat je niet mag missen. Vooral uh, vooraf of tijdens het live optreden gezellig eten. Kijk dan op www.cafeneuf.nl www.cafeneuf.nl Vrijdag 13 december van Kessel Live De Reunie. Goed, dan hebben we ook op de 13de, uh, 13, 14, 20 en 21 december... is het weer tijd voor Oliver Twist. En dat is een musical door toneelvereniging Wim Hildering. En dat wordt natuurlijk altijd gespeeld in Theater De Krocht... aanvang 8 uur. 13, 14, 20 en 21 december Oliver Twist... Een musical door toneelvereniging Wim Hildering. Theaterkrocht. en de musicals beginnen allemaal om 8 uur. Dan gaan we naar de 15e. dan is het weer tijd voor het Kerkpleinconcert aan de Protestantse Kerk. En dat begint allemaal om 3 uur. Uh, ik ga nog even terug. Ja, ik, was even, ik moet even een stapje terug. Want vrijdag 13 december hebben we ook nog de pubquiz in Café Koper. Het is ongelooflijk. In Zandvoort gebeurt van alles. Uh, dan, dat is 2,50 euro. Dat begint om 9 uur. Vrijdag de 13e, 9 uur s'avonds. De pubquiz. En een 2,50 euro entree. En u kunt al meer informatie kijken op www.cafeekoper.nl. Dan op zaterdag 14 december is het ook weer tijd voor de kerstmarkt. Een kerstmarkt op het Gasthuisplein. De entree is daar gratis. Een leuk en gezellige kerstmarkt met van alles. En nog wat zaterdag 14 december. De kerstmarkt. Uh, op het Gasthuisplein. En natuurlijk uh, zaterdag 14 december... dan gaat de ijsbaan open, maar daarover straks meer. Meer informatie kunt u vooralsnog kijken... op www.winterwonderlandzandvoort.nl www.winterwonderlandzandvoort.nl Vanaf zaterdag 14 december kunt u weer schaatsen... op het Raadhuisplein. Tot zover. En wil je er even meer te nalezen... ga dan gewoon even naar je tv. Kanaal 40 digitaal via Ziggo. Je vindt alle laatste nieuwtjes op ZFM TV. En we hebben weer een lekkere gauw.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 So happy together Together to get Het is it toch gebeurd albert so dan, je zei het hè. Want als wij het uh, programma so doen, dan gaat de zon schijnen. Nou, als je even door het raam en kijkt, je ja. inderdaad ja. er licht hier is al wordt je de Turtles uit de jaren 60 en zo so Happy Together. Meer gouden oude muziek op de maandagavond tussen 8 en 9 bij Golden CFM, uiteraard op CFM Zandvoort. De het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Je ziet James Blunt.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 Denk me in keer op een idee, Albert jan Want ik moet je nog wat uitleggen over de uitzending van gisteren... Salford op zaterdag. Toen zei ik aan het begin van deze plaats van Jeff Blant... en Bonfire Heart draait speciaal voor Ankie. Toen zei hij welke Ankie? Ja, want ik hem meerdere Anki's, maar goed. Anki van, van Grunsen bedoelde ik natuurlijk. Ja, oh, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. de Bonfire Hearts bij CFM. Het is uh, elf minuten over half vier. Zullen we het gaan doen? Even kijken naar de eredivisie divisiewedstrijden die inmiddels gespeeld zijn... en die ook aan de gang zijn op dit moment. Ja, dan gaan we al eerst even terug naar de vrijdagavond. Toen speelde FC Utrecht thuis tegen NEC. En FC Utrecht won met 2 tegen 0. Dan gaan we naar de zaterdag. Ajax, NAC, Breda, 4 tegen 0. Afgetekende overwinning voor Ajax. AZ FC Twente, 1 tegen 2. Spannende wedstrijd was dat. Maar uiteindelijk trok, trok toch FC Twente aan het langste eind. Dus zal ik die andere twee doen dan? He? Zo dapper ben ik dan ook wel weer. Nou, ga je gang. Ja, RKC ja, nee. Waalwijk tegen SC Kambuur. De wedstrijd eindigde in 2 tegen 2. En daar komt hij aan die. de wedstrijd, komt de wedstrijd die. van uh, zaterdagavond. Hebben we hebben met z'n allen lekker genoten van het spel van PSV. <laughs> Thuis tegen? Thuis tegen Vitesse, altijd lastig. 2-6, de eindstand van die wedstrijd. Oeh. Dat was een duidelijke... Ja, afgetekende mm. overwinning okay. van Tessie. Goed, gaan we naar zondag. Half één speelde SC Heerenveen tegen Feyenoord... en de eindstand is daar één tegen 2. Dan gaan we naar half drie, de tussenstanden. FC Groningen, ADO Den Haag, 0 tegen 1. Maar ja, het is een tussenstand, dus dat komt nog wel goed. En dan hebben we ook nog go Ahead Eagles tegen Peck Zwolle. Nou, Peck moet nog wel even aan de bak. Want Peck staat met 0-2 achter tegen go Ahead Eagles. En dan om half vijf hebben we nog één wedstrijd te gaan. Dat is Roda JC tegen Heracles Amelo. De wedstrijd start dus straks om half vijf. Dit wat betreft de eredivisie bij Zandvoort op zondag. Zo dadelijk veel meer nieuwtjes, waaronder niet. Nieuws over de opening van de ijsbaan.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 Nog een geweldige plaatje. Jor de Marco Bossato samen met Ali B. En. Hoortje! Wat zou je doen? Inderdaad, speciaal voor War Child. Ja, de eindjaars top 20 van de vinieljaren. die gaat er weer aankomen, Albertjan. Ja, en liefhebbers van het vinieljarenprogramma. elke woensdag tussen 2 en 4. samengesteld en gepresenteerd door Ruud Jansen. die weten er al alles van. Maar er kan namelijk nog gestemd worden. Uh, op woensdag 18 december wordt tussen 2 en 5 uur. Zet u die datum vast even in uw agenda. Woensdag 18 december. Tussen 2 en 5 uur de eindejaars top 20 van het CFM-programma, de fineeljaren, uitgezonden. Luisteraars worden in de gelegenheid gesteld om mee te werken aan deze top 20. door een top 5 samen te stellen uit de keuzelijst bestaande uit dit jaar gedraaide langspeelplaten. Een en al vinyl, hè? het mooiste wat er is. De stemming is uh, reeds twee weken geleden geopend... en er kan worden gestemd tot en met 15 december middernacht. 15 december middernacht. Ga gewoon even naar de Facebook, Vinyljaren ZFM... en dan uh, klikt u aan van uh, de top 20. U krijgt dan een lijst van ruim 130 LP's. U hoort het goed. 130 LP's die het afgelopen jaar door Ruud zijn gedraaid... En daaruit kunt u een top 5 samenstellen. En die stelt u dan 1, 2, 3, 4, 5. Want de plaat, die, de plaat die men op 1 zet krijgt 5 punten. Nummer 2 krijgt er 4. En zo verder tot 5, die krijgt er 1. En uh, dat vult u in en dat verstuurt u dan naar Ruud. En die verwerkt het dan in een top 20. En die gaan we dan draaien op woensdag 18 december van 2 tot... een extra lange uitzending 2 tot en met 5. En een van mijn favorieten... Ja, ik zie hem al klaarstaan. ...is de uh, LP Songs in the Key of Life. De dubbel LP van Stevie Wonder. Met geweldige hits als Isn't She Lovely. En noemt u maar op. En uh, uiteraard ook deze. Nou, laat me horen. En wil je stemmen? Devinieljaren.webklik.nl Of kijk gewoon even op de Facebook-site van De Vinyljaren. Kan jij je top 5 doorgeven aan Ruud? En dan doe jij mee hè, aan het samenstellen van de top 20. die wij bij CFM gaan uitzenden tijdens de uitzending van De Vinyljaren. En Sir Duke, Steve Wannen, mogelijk erin. Music is a world language beyond. to move. Was de single van de Pippi Q-Band. joh, the de dreamer bij CFM. Zandvoort op zondag. zou dadelijk nog één uurtje bij je. Tussen vier en vijf uur. En in dat één uurtje gaan we het ook zo dadelijk hebben... over de ijsbaan die eraan gaat komen volgende week zaterdag... hier in Zandvoort. We hebben nog één plaatje voor je zo vlak voor het nieuws. En weer van vier uur. En dat is de plaat lekker in de kerststemming. Jawel. Eh, Ander is ook al in de kerststemming. Dat zijn wij dat ook, Albert-Jan. Ja, Ander is...